Jeroen van Kam met het Internationaal. Shell 2200 banen schrappen. Het bedrijf gaat fuseren met BG, een Britse olie- en gasbedrijf. Eerder werd ervan uitgegaan dat de fusie 2800 arbeidsplaatsen zou kosten... maar dat worden er nu dus 5000. Shell heeft veel last van de aanhoudend lage olieprijzen. Eerder maakte Shell bekend dat er 10.000 banen verdwijnen... en miljarden minder geïnvesteerd zullen worden. Hoge ambtenaren bij het ministerie van Veiligheid en Justitie... hebben veel fouten gemaakt bij de afhandeling van de TV-deal... maar ze hebben niet doelbewust besloten om de zoektocht naar het bonnetje te stoppen. Dat is de belangrijkste conclusie van de commissie Oosting... die voor de tweede keer onderzoek deed naar de deal. Er is geen enkele aanwijzing gevonden voor een doofpot, zegt de commissie. Volgens voorzitter Oosting was de chaos op het ministerie zo groot... dat het niet eens in staat was om een gevoelige zaak onder de pet te houden. Oosting noemt dat misschien wel erger dan een doofpot. minister van der Steur reageert vanmiddag op de conclusie. De rechtercommissaris heeft in de zaak Demmink geen getuigen kunnen horen in Turkije. De Turkse justitie heeft verzoeken van Nederland herhaaldelijk naast zich neergelegd, meldt de rechtbank Den Haag. Het onderzoek naar Demmink is daarmee afgerond en het dossier ligt nu ter beoordeling bij het openbaar ministerie. Het OM neemt volgende maand een beslissing over strafvervolging. Voormalig topambtenaar van justitie wordt in verband gebracht met het verkrachten van twee minderjarige Turken tijdens dienstreizen in de jaren negentig. Demmink ontkent de beschuldigingen. Frankrijk spreekt zijn strategische oliereserves aan... om een eind te maken aan de benzinetekorten in delen van het land. Door blokkadeacties bij olieraffinaderijen en opslagdepots... is er bij veel pompen geen benzine meer te krijgen. Volgens de Franse regering dreigt de economie daardoor te stagneren. De Franse vakbonden staken tegen de nieuwe arbeidswet. Het weer is bewolkt, maar blijft op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag wordt het 15 graden op de Wadden... tot plaatselijk 19 graden in Limburg. Dit was het NOS-journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Bij Wassenaar is de N44 dicht richting Den Haag na een ongeluk. De afsluiting gaat waarschijnlijk uren duren. Omrijden kan via de A4 en de A12. Tot zover de verkeersinformatie.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 Misschien komt het omdat er geen geur en kleurstoffen zitten. Waar ik vroeger trouwens zeer overgevoelig voor was. <lacht> vroeger nam ik één zuurstok en... Is <lacht> dat gebeurt, ja. omdat, het eten, omdat het eten een beetje flauw is, ga je erover een kilo sambal flikkeren. Maar ja, je moet toch één keer naar de wc toe. Sta je door die sambal, sta je een doosje punaises uit te scheiden. Hè? Door dat eten gaan mijn darmen op hol slaan. Die gaan ongeveer 80 een stukje meter gas produceren. Ja. En ik zeg tegen zo'n prikkel... Nee, nee, nee. Maar er zijn mensen die zeggen... Ja, ja. Dus ik zat naast een pruttelend ventiel... Dat hele vliegtuig ruikt naar verrotte en kouk. Het enige positieve was... Op een gegeven moment komt de stuberdes binnenlopen... en zei tegen mij... Meneer, wat doet u drinken? Ik zei, doe mama maar een droge witte wijn. Pak ze me vol op de bek. Ik zei, ja. Kom ook uit Suffen. Ideaal echt.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 Ik heb een pukkel op mijn billen en dat is ronduit kut. Hij is gisteren gekomen en zit vol met gele prut. <lacht> Hij past niet bij. Stel je voor dat Stef Bos opeens een skihutnummer zou zien? Dat kan er niet? Ken je Stef Bos? Ja. Huh? Stel je voor dat Stef Bos opeens een skihutnummer zou zien? Krijg je dit, let op. Just the guitar. Okay, cool. This was a... Een leuk liedje van hem, Ja. En wel. Send my love to your new lover. Oftewel. Uh, stuur mijn liefde maar naar je nieuwe liefje. Nou. Zo kun je het ook opvallen. Merkwaardig is dat haar album 25 niet op Spotify te vinden is bijvoorbeeld. Maar de singles ervan dan weer wel. Nou een beetje rare beleid. Ik snap dat niet helemaal. Maar goed, dat heb ik, daar hebben we het alles meer over gehad. Goed, Adel dus. En... Lekker, lekker, lekker. Lekker in Zandvoort. Bent u een regelmatige luisteraar van ons lekker. programma Zandvoort Lunch? Profiteer dan van een aanbieding van een van onze ondernemers. Lekker in Zandvoort. Ja, en het spannende moment is aangebroken, hè, dames en heren. We gaan uh, onze actie, de wekelijkse actie... waarbij u weer eens wat kunt winnen. En uh, dat is uh, nu ook weer zo. Het woord is aan Ingrid. Dankjewel Ruud. Ja. In de studio vandaag. Leni en Floor van Oud. Zangvoorts visrestaurant De Meerpaal. Uh, die zit in de Haltstraat. Welkom. Dankjewel. Leuk dat jullie meedoen. Hoe lang bestaat het restaurant? Uh, het restaurant op zich, uh, denk ik... Uh... Meer dan 50 jaar. En ik ben er uh, precies 40 jaar eigenlijk uh, de afgelopen januari. Ik was uh, 25 toen ik daar kwam. Toen kwam ik terug uit Zwitserland, had ik acht jaar in uh, Zwitserland gewerkt, in Lugano. En toen kwam ik in de Meerpaal te werken, eerst in een uh, Italiaans restaurant. Later ben ik bij hem komen werken als superstaar. En toen heb ik het eigenlijk overgenomen uh, in de keuken, in principe van hem. En toen werd hij 65 en toen had hij geen opvolgers, geen kinderen. Dus toen heb ik het restaurant overgenomen. Ja. Dus je staat uh, zelf in de keuken? Ik sta zelf in de keuken. En Floor ook? Ik mag af en toe mij helpen, ja. Wat, wat doen jullie allebei in de keuken? Ik uh, doe in principe, ik kook. Flor uh, maakt de voorgerechten smiddags, uh, of de koude voorgerechten, ik de warme en fileer uit. Dan. Uh, hebben we de mise plas klaar, dan is het half vijf. Dan gaan we met de mensen die bij ons werken gaan we gezellig eten. En dan om vijf uur gaat het restaurant open. Jullie hebben geen interesse om het eerder uh, te openen? Dus te nou, doen nee, of zo? Dat hebben we wel geprobeerd, maar dan heb je vier, vijf man. En er zijn zulke leuke lunchrooms in Zandvoort... die zitten niet op ons te wachten. Oké. Okay. Dus en wij, de avondkaart is prima. We zijn een visrestaurant en de mensen komen echt voor het vis. Ja. En warm vis eten, dat doe je eigenlijk niet overdag. Nee, dat kan. Ja. Ja, dus... En als het echt heel warm is, nou, dan zie je echt geen kip in het dorp lopen. Want dan zitten ze allemaal op het strand en terecht ook natuurlijk. Ja. Maar jullie uh, serveren volgens mij niet alleen vis, maar vlees nee, is ook mogelijk. He? We hebben ook uh, enkele vleesgerechten natuurlijk. Want er zijn altijd mensen in een groep die niet van vis houden. Nou ja, die zouden dan je deur voorbij lopen als je echt alleen maar specifiek vis verkoopt. Ja. Dus we hebben een entrecote, een toenedootje, biestukje, snitseltje. En als je andere wensen hebt, het kan allemaal, maar geef het even van tevoren aan. Dan kunnen we het regelen. We hebben natuurlijk uh, goede slagen aan de overkant zitten. Ja. Dus dat is geen enkel probleem. Vegetarisch is ook mogelijk? Is ook mogelijk. Uh, alles in overleg. Oké. Okay. Als je last hebt van uh, bepaalde allergieën, geef het aan. We zoeken het uit wat je wel en wat je niet mag hebben. Het kan allemaal geregeld worden. Hartstikke mooi. Hoeveel mensen kunnen jullie ontvangen? In één keer? Nou, ik denk ongeveer. Uh, als je het gezellig wil houden, moet je niet meer dan 40 man hebben. Oké. Okay. Want we zijn een klein restaurantje, tien tafeltjes. Ja. En anders wordt het veel te druk. En dat is chaotisch. En aangezien we het in principe met z'n tweeën doen en in drukke tijden... dat we dan mensen erbij bellen, ja. Uh, ja, is dat niet wenselijk. Het nee. is gewoon lekker, zoals we het nu hebben, huiskamerachtig idee. Tien tafels, hooguit veertig man en dan is het over. Op welke dagen zijn jullie open? Uh, nou, dat is heel simpel om te zeggen. Maandag en dinsdag zijn we dicht. Oké, okay. ja. <laughs> De rest zijn we open. Wat is de prijsklasse gemiddeld van jullie menu? Ja, nou ja, goed. Uh, als je vis wil eten, uh, dat gaat, ik dacht, vanaf 16,50 uh, zijn de gerechtjes. Uh, als je vlees wil eten, is van 15 euro nog iets, 15,75, meen ik. En we hebben een minuutje van 23,75, heb je een drie gangen keuzemenu. Dan kun je, die zijn drie voorgerechten, drie hoofdgerechten en twee nagerechten. Uh, dat hebben we ook nog een vierganger daarvan gemaakt. Die is iets luxer en uitgebreider. En die is 29,75. Dus eigenlijk voor iedereen wat wil. Ja, mooie prijs. Moeten mensen echt verplicht te reserveren bij jullie? Nou. Wordt dat gewenst? Of zeg je nou, van binnenlopen kan ook? Uh, binnenlopen kan altijd. Ik, ik uh, laat nooit het hele restaurant vol serveren. Reserveren, sorry. Nee. Want uh, ik vind altijd: de mensen die binnenlopen, moet je niet nee verkopen. Dus uh, we proberen altijd twee tot drie tafels gewoon rustig vrij te houden. Dat we daarmee kunnen schuiven. Ja. Uh, maar reserveren in de weekenden, of het nou winter of zomer is, is echt wel gewenst. Ja. En wat is jullie telefoonnummer? Dat is uh, 02357. Dat is logisch, dat kent iedereen uit zijn hoofd. En dan 12171. En er staat ook een antwoordapparaat aan, dus die kan je ook inspreken. Uh, kunnen ze ook re reserveren via een website? Ja, via onze eigen website. Dat is uh, www.restaurantdemeerpaal.nl En daar staan ook allerlei gegevens op. Er staat een leuk filmpje van uh, Leni op waarin ze vis fileert. Dus daar kan je misschien wel wat van leren. <laughs> uh, ik hou een introductietekstje in de film. Is ook heel erg leuk. Schijnt. Ik vind mezelf aan te horen. vind ik altijd heel vreemd, maar goed. En uh, ja, er staat genoeg op. Uh, alles staat erop. Alle menu's, uh, de prijzen, alles. Ja, hartstikke mooi. We dan even een plaatje en dan gaan we zo naar de actie. Toch? Is goed. Ja. Swim with Sam. Belladier. Samir says he lost his call.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 And asks you where I am You say you saw me go for a swim with Sam graag zwemmen met Sam. Ik vind daar niet echt het weer voor, trouwens. Eerlijk, we moeten gaan zwemmen. Uh, Zandvoort is ook nog niet aanbevelenswaardig, hoor. Het is behoorlijk koud toch? ik zou het niet doen. Nee, dan denk je uh, dat het nog geen 17 graden is. Maar dat weet ik natuurlijk niet zeker, maar uh, dat denk ik zomaar. Goed, uh, ja, we gaan weer verder. Oh, lekker, lekker, lekker. Lekker in Zandvoort. Bent u een regelmatige luisteraar van ons programma Zandvoort Lunch? Profiteer dan van een aanbieding van een van onze ondernemers. Lekker in Zandvoort. Ja, ik heb eigenlijk nog één vraag. Een certificaat van uitmuntendheid via TripAdvisor hebben jullie graag. Ja, goed hè. Kunnen we wat meer over vertellen? Nou, uh, het is zo dat de mensen die dan eten... in meerdere restaurants natuurlijk, duizenden... die uh, mogen... Uh, Informatie verstrekken over het restaurant en een cijfer geven. En wat ze vinden van de bediening, van het eten, van uh, hoe het restaurant eruit ziet, hoe het is aangekleed. Nou ja, kortom alles. En als je dan goede cijfers krijgt, wat bij ons dus het geval is, krijg je een certificaat van uitmuntendheid. Wat in principe inhoudt dat je gewoon een goed restaurant bent en dat je gewoon goed bezig bent. Dus een waardering eigenlijk van de mensen die bij je komen eten. Nou, gefeliciteerd. Ja, leuk je wel. Ja, nou, dan kunnen we overgaan naar de prijs. Daar staat mensen op dat te dat wachten. Dat hmm. <laughs> Ik heb een aantal uh, mensen weer uh, door elkaar gehusteld. Alleen die mag er eentje pakken. En de winnaar van de dinerbon van 25 Rond euro. Is. Yes. Da -da -da. Ah, Dat is leuk! Renalda de Jong Verhoeven. Die, die heeft vorige week wonen. ook al gewonnen. Ja. <laughs> ja. Nou, ik heb ze toch echt heel goed ja. gehusseld. Je zal ja? maar geluk hebben. Nou, Ronaldo, ik bij deze. Kom naar de meerpaal en uh, ja, haal uh, je prijs op. Ongelooflijk. Ja. ja, maar er staat hier een notaris te kijken dat het ja, eerlijk gaat. He? Ja, het is echt eerlijk. Ja, eerlijk nee, absoluut. Ja, dat Zeker. De... Na drie uur zijn wij aanwezig. Dus <laughs> ik heb, uh, <laughs> ik heb op gezien op dat geeft. het eerlijk gaat. We hebben ja. er geen invloed op. <laughs> goed, nou, Renalda, van harte gefeliciteerd. U bent een bofbips. Bof uh, je krijgt de bovenbips van de week. En nu uh, zit die, die bos maar weer. Ja, dat is toch niet te geloven dat dat allemaal gebeurt zomaar. Nou jongens, hartstikke bedankt. Le en uh, ik heb ooit... Uh, nee, dat is al heel lang geleden trouwens. Dat ik daar een keer gegeten heb met die meerpaal. Dat is... Hoe uh, lang zal dat geleden zijn, Leni? Ja, 30? 40? Ja. Ja, zoiets wel, hè? Ben we nog bij de Halterstraat? Ja, bij, precies. nog bij ja, de, de Bastille? Ja. Met het geleden, gereden, ja. Ja. Elk, elk jaar kwam je altijd. Ja, oh. bij, de, bij de Bastille nog voor, ja. hè? Ja. Jaap en oma Han. Ja, inderdaad. Ja, Jaap is er helaas niet meer het pas nee, precies, overleden. Nee, Heel ernstig, inderdaad. Goed, maar in ieder geval... Uh, nou ja, we, we hebben de tijden nog. Uh, we hebben de herinneringen nog. En precies. daar gaat het om. En, uh, nou jongens, veel succes met de zaak, zou ik zeggen. Ja, hartelijk Dank bedankt. Wel. En uh, nog maar een keer een bewijs van uitmuntendheid dan. We gaan zeker ons best doen. Goed zo. Bedankt voor jullie komst in de studio. Ja, jullie bedankt voor de uitnodiging. Graag gedaan. Bedankt. Hopelijk tot gauw weerziens in de meerbouw. Ja, oké. Okay. <laughs> Townsend. Let my love open the door. Thank you. Was dat van de hoe natuurlijk? En dit is een plaatje dat hij alleen gemaakt heeft. Ja, dat kan natuurlijk ook. Let My Love Open the Door en we gaan dan verder naar een hele aparte nieuwe single van Alicia Keys. En ik vind normaal niet zo erg voor dit muziek, soort muziek, maar dit vind ik toch wel erg leuk hoor. In Common heet het. Het komt van haar nieuwe album dat eind van het jaar gaat uitkomen.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 Somebody like me, you wanna love somebody like me If you can love somebody like me You must be Mr. Hong Who wants to know somebody like me You wanna know somebody like me If you could love Na na na, maybe later on I'll text you and maybe you'll reply. We both know we had no patience together day and night. On our supply. Yeah, and I are not supplying, we ain't satisfied. I could love you all occasions. We got way too. Ik vind dat een apart verhaal. Een mooi, mooi leuk zingertje. Een apart uh, ding. En uh, het liedje dat heette In Common. Nou, dan bent u daar ook weer van op de hoogte. Toch? Zo. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Ingrid Bol. Een man is gisteravond rond 8 uur voor het Paras Hotel aan de burgemeester van Venemaplein ernstig gewond geraakt na een val met zijn fiets. Naast twee ambulances werd ook het traumateam uit Amsterdam opgeroepen om assistentie te verlenen. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel gestabiliseerd. Een traumaarts heeft vervolgens medische assistentie verleend. Het slachtoffer is na de eerste zorg met spoed naar het ziekenhuis overgebracht. De fiets van het slachtoffer is door agenten met een busje meegenomen. Het is onduidelijk hoe de man precies te val is gekomen omdat niemand het voorval heeft gezien. Gisteravond zijn bij een ongeluk op de Kweekduinweg in Overveen twee wielrenners gewond geraakt. Een auto wilde uit het parkeervak de weg oprijden en toen botste hij op twee wielrenners die in een groepje reden. Na het ongeluk ontstond volgens getuigen een korte woordenwisseling tussen de automobilist en de groep wielrenners. Daarna is de man in de auto weggereden. De twee wielrenners zijn overgebracht naar het ziekenhuis... De politie heeft van een aantal mensen een getuigenverklaring opgenomen... en zal een onderzoek instellen om de bestuurder van de auto te achterhalen. Zet uw barbecue na gebruik achter slot en grendel. Dit is een tip van wijkagent Robin Hogevorst van de politie Kennemer Kust. Net als een fiets is de barbecue in trek bij dieven. Met name de duurdere merken zijn gewild, zoals de Big Green Egg. Er zijn barbecue dieven actief in Heemsteden Bloemendaal en Zandvoort... De wijkagent heeft ook een bericht op Twitter geplaatst. En ook op Facebook. Ja, heb je hem gezien? Jo. Goed zo. Op de N208, dat is de Westelijke Randweg, heeft vanochtend een aanrijding plaatsgevonden. Een auto botste op een dierenambulance. Dit werd veroorzaakt door een ene familie die probeerde over te steken. Een medewerker van de dierenambulance die toevallig langs reed... stapte uit om de ene familie te helpen oversteken. Een automobilist merkte te laat dat de ambulance stilstond en botste met hoge snelheid op de ambulance... De bestuurder van de auto is naar het ziekenhuis gebracht en de dochter van de dierenambulance-medewerker voelde zich ook niet echt goed. Er is een onderzoek gestart en alle sporen zijn veilig gesteld. Dan gaan we naar de agenda. Zaterdag 28 en zondag 29 mei zijn de Benelux Open Races op het circuitpark Zandvoort. Dit is een clubrace met de hoofdrol voor de pittige Volkswagen Kevers uit de VW Fun Cup. Daarnaast zijn er ook andere series uit de Benelux. De toegang is gratis en parkeren kost 10 euro per auto. Zondag 29 mei is er een mega voorjaarsmarkt in het centrum van Zandvoort. Meer dan 300 kraampjes staan opgesteld in het dorp... en ook bijna alle winkeliers doen aan deze jaarmarkt mee... Er zijn ongekende acties en extreme kortingen. De markt begint om 10 uur en eindigt om 6 uur. Ook op zondag 29 mei om 12 uur is er weer een 10.000 stappenloop. Deze wandelingen worden begeleid door Sportservice Heemstede Zandvoort. Om gezond te leven zou ieder volwassene dagelijks 10.000 stappen moeten zetten. Een mens komt aan een gemiddelde 6.000 stappen per dag. De wandelingen zijn bedoeld voor mensen die meer willen bewegen en is geschikt voor iedereen... De deelname is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig. Het startpunt is vrijwel altijd bij Cafetaria Anytime de Oude Halt... aan de Vondelaan in Zandvoort. Ook op zondag 29 mei in het café gedeelte van Strandpaviljoen Talassa... nummer 18 in Zandvoort is er een Boogie Woogie spektakel. Pianist Martijn Schok heeft de beschikking over een van de meest zwingende bands... binnen de internationale jazz, boogie en blues scene. De band bestaat op deze zondagmiddag uit Martijn Schok, Piano... Vocaliste Greta Holtrop, Rienes Groeneveld, saxofoon, Hans Ruigrok op basgitaar en Menno Venendaal achter de drums. Zangeres Greta Holtrop vormt met haar zangkwaliteiten en schitterende podiumuitstraling de perfecte vocale aanvulling op het zwingende pianospel van Martijn Schok. Met haar expressieve stemgeluid vertolkt zij vol emotie en overtuiging gevoelige bluesongs. De aanvang is 4 uur en de toegang is gratis. Dit was de Agenda. ZFM Luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Vandaag is het bewolkt en af en toe valt er wat lichte regen en motregen. Vanmiddag komt steeds vaker de zon tevoorschijn. De wind waait zwak uit het westen en de temperatuur ligt rond de 16 graden. Vanavond en de komende nacht blijft het droog en de temperatuur daalt naar een graad of acht. Morgen zijn er flinke zonnige perioden, maar tegen de avond is er lokaal kans op een regen- of onweersbui. Er waait een noordoostenwind en de temperatuur ligt rond 19 graden. Dit was het weerbericht. een van de mensen die ons vorig jaar ontvallen is, helaas. En uh, dat is wel erg genoeg, ook veel te jong. Met The Scene. En natuurlijk, iedereen is van de wereld. En Ingrid die hield het vandaag maar eens even op de Nederlandse Tour, zei ze. Nou, uh, de eerste keer uh, Danny de Bunk en dan dit er tegenover. Kan het hebben. Uh, de Scene dus. Telo, gitarist, zanger, schrijver. Uh, ja, fantastisch veelzijdig mens. Dat uh, helaas niet meer onder ons is. Goed, eh. Uh, Iedereen is uh, van de wereld. Uh, soms dan heb je zo'n plaat. Hè, dat had ik in het verleden ook. Dat hoor je dan. En uh, dan denk je. God, dat is een vreselijk mooi nummer. Dat is een vreselijk mooi nummer. Denk je dan soms bij jezelf. En dan, dan denk je. Ja, ik, ik, ik vond singeltjes kopen. Dat vond ik toen al niks meer. Dus ik kocht de LP van dat stel. En dat viel tegen zich. Vond ik. Want alleen. Ik vond alleen dat ene nummer mooi. En de rest ja. Nou ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Hmm. Oké, okay, maar uh, dat, dat ene nummer is dan ook wel zeer de moeite waard. En dat gaan we nu draaien. Dat is van Ultra Fox. En het heet natuurlijk, dat herkent u gelijk, Vienna. In the cold Freezing breath...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 Ja, en dat was ultra Fox En dit is uh, ook weer een liedje voor mij eigenlijk, niet zo. En Born to Be with You, en dat is van Dion. De Moochie of zo. Maar goed, maakt allemaal niet uit. Uh, een mooi liedje, gewoon een beetje lang. Maar wel een mooi liedje. Het is bijna uh, alweer het einde van de tweede uur van uh, Sandvoort Lunch. En dan ga ik daarna door met uh, de vanille Ja, en gezien het feit dat Answell tegenwoordig weer werkt op woensdag. Dan moet ik het wel allemaal doen. Nou ja, dan komen we ook wel weer uit. Uh, laatste oh, plaats van vandaag. Ja, ik yeah. vind deze yeah. nog wel even lekker. The managed boy, muddy waters. Yeah. Oh, yeah. Blues man. Woo. Woo. Everything, everything, everything gonna be all right this morning. Yes, I do. Yeah. Oh yeah. yeah.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 you mean. sitting on the outside just to my mate you know I made to moon honey Muddy Waters Een van de oude uh, Grote Johnny Hooker En Memphis Slim En uh, Willie Dixon Want dat soort uh, figuren Blues in optima forma zou ik maar zeggen En een inspiratiebron Voor heel veel mensen Trend, hè? Ja, en de blues komt we ook ineens. In ja. Dan krijg je weer de dank voor dat we onszelf mochten zijn. Nou. Ja. Dat is wel leuk. Goed, nou, dit was Zand voor het Lees. Dank ik je dit weer voor je fantastische bijdrage vandaag. Graag gedaan, Ruud. Ik vond het graag. weer ontzettend leuk. <laughs> Een mooie actie. Wat hebben we volgende week? Uh, gaan we weer naar het strand. We gaan we volgende week naar het strand? Ja, ook een hele mooie actie. Nou, ik hoop dat het een beetje knap weer is dan. Ja, dat hoop ik ook. <laughs> ja, want, uh, dit weer, heb uh, je niet zoveel te zoeken op het strand? Hè? Uh, nee, zeker niet. Hé, hey, we gaan er gauw uit. Uh, dit was het voor vandaag. Bedankt voor het luisteren, dames en heren. En uh, ik ben er zo aan de andere kant van weer met de viniljaren. Tot zo.